Friesland Campina en energiebedrijf Groen Leven beginnen vandaag een project waarbij ruim 400.000 zonnepanelen op daken van boerderijen worden geplaatst. 310 melkveehouders verhuren hun dak aan het energiebedrijf en Friesland Campina betaalt een extra vergoeding voor de CO2-daling. Boeren verdienen zo aan het opwekken van schone energie. Volgend jaar komen daar nog eens 300 boeren bij, zegt Campina. De Spaanse politie heeft bij invallen in Barcelona 10 miljoen stembiljetten in beslag genomen. De biljetten waren bedoeld voor het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid dat voor zondag gepland staat. De Spaanse autoriteiten hebben dat referendum verboden, maar het bestuur van Catalonië wil de stemming doorzetten. Een dag na het dodelijke ongeluk in, de Amerikaan, in het Amerikaanse nationale park Yosemite... zijn opnieuw rotsblokken naar beneden gevallen. Dit keer raakte een man gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Net als gisteren vielen de brokstukken van de bekende rots El Capitan. Ze kwamen dit keer ook op de weg terecht. Het park heeft die uitgang van het dal afgesloten. Het weer wisselend bewolkt met soms opklaringen, maar ook lokaal mist. Overdag eerst zon, in de middag meer bewolking met kans op buien. temperatuur stijgt tot lokaal 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment...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 Y'all have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 Mitolo nell'angolo lì da sola dentro prividò, ma perché lui non c'è e sono strania. Voluna op is Zon Zee, Zandvoort, en See, as the rich is getting richer Demons of the past It's always raining She keeps on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 I'm a Shi di di di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 als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wanhoop. En ik voel me klaar, branden. En ik zou iets liever willen dan mijn hoofd. Droomt Ik pas envie de rentrer tout te gaan. Als J'ai pas envie de rentrer chez moi Als si ik J'ai pas envie de fermer la gueule ik si alleen J'ai envie de alleen ben. Als ik alleen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 Pour les sourires d'après minuit, veut pas si ce soir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 Je n'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce soir Je n'ai pas envie de rentrer chez seul C'est ce soir Je n'ai pas envie de fermer ma gueule C'est ce soir C'est ce soir J'ai envie de me casser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 September song